1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met producer Koen Dingemans... die meewerkte aan een opgepoetste DVD van Paul McCartney en Wings. Dan gaan we terug naar de jaren 70. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorot Megens. Goedemiddag, Rusland levert alsnog raketten aan Assad... nu EU-wapenembargo afloopt... Zeven leden van de jeugdbende in Culemborg zijn van hun bed gelicht vanochtend. En het meldpunt van de Woonbond krijgt duizenden klachten over huurverhogingen. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe. Tegen de avond kan het in het zuiden gaan regenen. Een bui mogelijk met onweer. In de rest van het land blijft het tot avond zonnig en droog. Aan zee wordt het 18 graden, in het binnenland 21 graden. Vanaf morgen is het opnieuw wisselvallig en koeler. 16 graden als maximum. En verder valt er elke dag wel wat regen en is er niet veel zon. Rusland betreurt het besluit van de Europese Unie om het wapenembargo tegen Syrië op te heffen. En Rusland treft tegenmaatregelen. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, wij spraken een uurtje geleden over de Russische teleurstelling, over dat EU-besluit van gisteren. Dat het wapenembargo vanaf dit weekend niet meer geldt, dat het niet meer wordt verlengd. Uh, Rusland laat het, kennelijk niet bij woord alleen, hebben we het afgelopen uur begrepen. Nee, sterker nog, uh, Rusland gaat alsnog een uh, serie S-300 anti, anti, uh, lucht, of, of luchtafweerraketten leveren aan Syrië. Dat is een oude bestelling uh, die uh, een paar keer is uitgesteld. Vorige week zelfs werd, uh, werd er gezegd dat die helemaal niet door zou gaan. Maar nu uh, de kans bestaat dat de Syrische oppositie wapens krijgt van de EU. Vindt uh, Rusland dat er een tegenreactie op zijn plaats is om, zoals ze zeggen, buitenlandse uh, inmenging in Syrië te voorkomen. Nou, het gaat dus over luchtafweersystemen die over behoorlijke afstanden uh, vliegtuigen uit, uh, uit de lucht kunnen, kunnen halen. Uh, en dat is volgens de onderminister van, onder van Buitenlandse Zaken, de levering van die raket is een stabiliserende factor. Uh, het zijn defensieve wapens, zegt hij, daar kan niemand echt mee aangevallen worden. Maar als het nou dan aan de man komt, als er iemand is, een, buitenlands, uh, een, een buitenlandse interventie gaat plaatsvinden, dan heeft Assad in ieder geval de mogelijkheid om zich daartegen te verdedigen. Dat is in het kort de reactie van de Russen op, op, op het besluit van de Europese Unie. Ja, maar stabiliserend moet het werken. Zegt hij, kan het ook niet uh, averechts werken. Andersom dat het juist leidt tot buitenlandse inmenging. Dat, dat bijvoorbeeld Parijs of Londen eerder gaan zeggen van... nou ja, als dat het geval is, uh, dan uh, gaan wij ook uh, de, de, de rebellen van, uh, van, sneller van wapens voorzien. Nu die mogelijkheid er is na het weekend. Ja, dat zou kunnen. Ze schatten dat hier in, in Moskou uh, vanzelfsprekend anders in. Maar het is een extra drukmiddel natuurlijk om uh, ja, de, de, de internationale gemeenschap... met name het westelijke deel daarvan ervan te overtuigen... dat leveranties aan, aan de oppositie van wapens geen goed idee zijn. Het is vooralsnog een, een politiek spel. Die wapensystemen die zijn er nog niet. Uh, laat staan dat ze al ingezet kunnen worden. Dus het is vooral een drukmiddel vanuit Moskou. Volgende maand wilde uh, Rusland uh, heel graag een vredesconferentie uh, organiseren. Um, met dit nieuws erbij, uh, ja, wordt, wordt de kans dan kleiner op zo'n zo conferentie? Ja, dat lijkt me wel. Uh, de, de meningsverschillen tussen met name Europa... maar ook de Verenigde Staten en, uh, aan de ene kant... en Moskou aan de andere kant... Uh, nemen nu alleen maar toe... die, uh, die conferentie die stond toch al niet helemaal vast. Er waren al twijfels over. Ook hier, zeker hier ook in, in Moskou wat dat op, zo, op zou gaan leveren. En uh, ja, de, de, de ontwikkeling van de afgelopen dagen... die maakt de kansen op succes niet echt veel groter natuurlijk. David-Jan Godfra, dank je wel. Bij een politieactie in Culemborg zijn zeven aanvoerders van een jeugdbende opgepakt. Jongeren, allemaal tussen de 16 en 20 jaar oud... hebben zich onder meer schuldig gemaakt aan vernieling. Het witwassen van uh, spullen en aan een serie inbraken... vertelt Peter Slort, die verantwoordelijk is voor de politieactie. Ja, we onderzoeken er zo'n 250. Um, uh, maar we hebben enkele tientallen uh, waarvoor wij hen in ieder geval uh, verantwoordelijk houden. De, de groep zelf is groter... Um, en dat zijn we nog aan het onderzoeken, wat ieders aandeel daarbij uh, was. Wat is de rol van die zeven jongens die vanochtend zijn opgepakt? Ja, de, de, zij speelden een, een belangrijke rol ook in het uh, soms geven van opdrachten, het organiseren en dergelijke. Maar dat he, zal ook in de verhoren en nader onderzoek zal uh, dat nog uh, uitwijzen. Maar zij speelden in ieder geval een cruciale, cruciale rol daarbinnen. Als er inbraken zijn gepleegd en u heeft uh, mogelijke daders op het oog... waarom pakt u ze dan niet meteen op en wacht u dan misschien wel maandenlang om zo'n uh, grote actie uit te voeren? Ja, bij, elk, uh, bij elke zaak kun je soms informatie hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we het echt voldoende bewijs hebben tegen, tegen de groep. En dat we ook zien hoe ze werken, hoe ze samenwerken. Um, en eerst hebben, moeten we dan voldoende bewijs daarvoor uh, verzamelen. Um, en dat kan soms even duren. En dat duurt dan uh, uh, in dit geval enkele maanden... Um, uh, waarna we nu die aanhouding hebben kunnen verrichten. En wat voor soort bewijs is het dan? Ja, dat kan ik u niet zo, uh, zo hier, hier geven. Dus, uh, camerabeelden. Uh, het, het is een combinatie van, uh, van, uh, van bewijs wat we hmm. hebben verzameld. Klopt het dat het heel moeilijk is om in de buurt, buurtgenoten, verklaringen te laten afleggen vanwege juist die, die terreur? Ik gaf u al aan dat er intimiderend gedrag vertoond werd bij deze groep. En dat betekent dat mensen soms inderdaad ook bang zijn om wat te vertellen, dat ja. klopt. Maar het over slachtoffers die geen aangifte durven te doen? Er zijn soms slachtoffers die geen aangifte durven te doen. Ja. En, en, en ja, nogmaals, juist daarom heeft deze zaak zo'n hoge prioriteit voor ons. Omdat dergelijk intimiderend gedrag natuurlijk op geen enkele manier aanvaardbaar is. Slaggever Matthijs van der Wiel sprak met Peter Slort, verantwoordelijk voor de politieactie. Matthijs is in de wijk Terwijde en daar sprak hij met inwoners over die politieactie van vanochtend. Het zijn twee compleet verschillende verhalen die je hoort. Aan de ene kant het verhaal van de Marokkaans-Nederlandse buurtbewoners. Ik woon hier al 33 jaar. Bij mij is er nooit ingebroken of zo. Dus, dus daar heb ik ook geen last van criminaliteit. Ook niet bij mijn buren, ook niet bij de overburen. Dus... Jeugdbendes die de buurt terroriseren, lees ik. Ja, Dat vind ik een beetje overdreven. Ze maken lawaai hier. De politie maakt lawaai. Ja. Ja. Vanochtend vroeg. Ja. Het is geen jeugdbende, het is een paar jongens die een beetje rotte uithalen. houdt Het is geen bende. De politie heeft waarschijnlijk uh, weinig te doen hier in Kroenbach. We willen ze even laten zien dat ze hier uh, de baas zijn. Dat mag, maar niet op deze manier. Straaterreur. Nou, dat is gewoon onzin. Het wordt allemaal verzonnen, die namen. Echt terreur?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 Als je de jongens aanspreekt of als je naar de politie stapt? Allebei. Als je ze aanspreekt, denk ik dat je een pak een krijgt. blazer krijgt. Nou, er zijn hier ook veel mensen die zeggen... er is hier niks aan de hand in deze wijk, het is allemaal zwaar overtrokken. Dat klopt helemaal niet. Een verslag vanuit Terweide, een wijk in Culemborg. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Dit is het NOS-journaal, het dooralt meegens. Bij het meldpunt van de Nederlandse Woonbond... zijn 2500 klachten binnengekomen over de huurverhoging die op 1 juli ingaat. Op die dag mag de huur afhankelijk worden van de hoogte van het inkomen... dat om scheefwonen tegen te gaan. Het meldpunt werd op 1 april geopend. Volgens directeur Paping van de Woonbond blijkt uit de klachten... dat er te weinig rekening wordt gehouden met de individuele situatie van huurders. Werklozen, gepensioneerden en chronisch zieken worden daardoor getroffen ook beschikt de Belastingdienst niet over alle of over verkeerde inkomensgegevens. En is het voor mensen moeilijk om bezwaar te maken, zo zegt de Woonbond. De twee Rotterdamse ROC's, Zatkin en Albeda College, kunnen zeer waarschijnlijk worden opgesplitst in zeven zelfstandige scholen. Volgens de twee mbo-instellingen is hun plan juridisch en organisatorisch mogelijk. Directeur Luc Verburg van het Zatkin College daarover. Nou, we willen uh, herkenbare eenheden, herkenbare opleidingen voor uh, zowel de studenten, als het bedrijfsleven. En wij denken dat door uh, duidelijk gericht uh, uh, dat aan te bieden... dat alle partijen weten waar we voor staan... en wat we wel en wat we niet kunnen leveren. En dat betekent ook dat daarmee studenten... ook uh, een gerichtere keuze moeten maken. Een breed ROC betekent... Je kiest voor Zadkin of je kiest voor Albeda en daarbinnen dan afgeleid voor specifieke opleidingen. En we zien relatief veel switchgedrag van de ene opleiding naar de andere. En op het moment dat je een heel duidelijk profiel hebt, dan weten ouders, dan weten studenten en dan weet het bedrijfsleven waar je voor staat. De ROC's die samen 40.000 leerlingen hebben, hopen binnenkort zekerheid te hebben of de uitvoering ook financieel mogelijk is. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de ondernemings- en studentenraden. Aan het einde van dit jaar willen het Satkin en het Alberta College in Rotterdam een definitief besluit nemen. Nederland staat ook dit jaar in de top 10 van gelukkigste landen, blijkt uit de jaarlijkse index van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Bij het samenstellen van die index wordt gekeken naar het inkomensniveau van de inwoners, naar hun gezondheid, veiligheid en hun huisvesting. In totaal zijn er 30 landen beoordeeld, Nederland staat achtste, de nummer 1 is Australië, gevolgd door Zweden en Canada. Sport. Op 8 juni worden in Hengelo de Fanny Blankers Koen Games gehouden. De jaarlijkse internationale atletiekwedstrijd. Maar er is een kans dat de FBK Games moeten verhuizen. Atletiek verslaggever Leon Haan. De gemeente Hengelo die wil flink bezuinigen. En dat zouden ze kunnen doen door onder andere het FBK-stadion aan Twente te verkopen. Twente die wil het stadion wel overnemen van de gemeente... om met de behoefte en het vrouwenvoetbalteam te kunnen laten spelen. Ja, en als, uh, als dat eenmaal door zou gaan... dan willen ze ook de tribunes dichter op het voetbalveld laten plaatsen... waardoor de atletiekbaan moet verdwijnen. Ja, dat betekent uiteraard dan het einde van atletiek in Hengelo... en meteen het einde van de FBK-games. Op 2 juli beslist de gemeenteraad in Hengelo... over het voortbestaan van het stadion... en indirect over het voortbestaan van die FBK-games in Hengelo. Regend in Parijs betekent dat er voorlopig niet getennist wordt op Roland Garros. Als het droog wordt, dan komt Timo de Bakker in actie later vandaag. Dan moet je het opnemen tegen de Zwitser Stanislas Bavrinka. Pierre van Hooydonk keert terug bij Feyenoord. Met ingang van het nieuwe seizoen gaat hij samen met Patrick Lodewijks... het gezamenlijke belofte elftal van Feyenoord en Excelsior coachen. Van Hooijdonk speelde vier seizoenen in Rotterdam... en won met Feyenoord in 2002 de UEFA Cup. 2011 was hij assistent-bondscoach bij het Turkse nationale elftal. Ranomi Kromowidjojo laat begin juni de Nederlandse kampioenschappen lange baan in Eindhoven schieten. De Olympisch kampioen op de 50 en 100 meter vrije slag geeft met het oog op het WK. Eind juli in Barcelona is dat de voorkeur aan een sterk bezette wedstrijd in Monaco. En Sergej Bubka heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Internationaal Olympisch Comité. De 49-jarige Pol Polstok Hoogspringen is de zesde kandidaat om de Belg Jacques Rogge op te volgen. 10 september, dan kiezen de IOC-leden in Buenos Aires een nieuwe voorzitter. Nu Edwin Gerritsen met verkeersinformatie. Edwin. Ja, de A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht tussen Asten en Afrit Zomeren. Dat komt door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Tussen Afrit Liesel en Asten staat 5 kilometer file. Verkeer vanuit Venlo naar Eindhoven kan beter omrijden via Roermond over de A73 en de A2. Inmiddels is het 12 minuten over 1. nog één keer de hoofdpunt uit dit bulletin. Rusland levert alsnog raketten aan het regime van Assad, nu het EU-wapenembargo afloopt. Zeven leden van een jeugdbende in Culemborg zijn vanochtend van hun bed gelicht en opgepakt. En het meldpunt van de Woonbond heeft de afgelopen maanden duizenden klachten gekregen over de aanstaande huurverhoging per 1 juli. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal, zo meteen hier op Radio 1, het vervolg van lunch.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 Althans, dat vinden drie op de vier Nederlandse moslims. Blijkt uit onze enquête. Autochtone Nederlanders zijn juist bang dat ze als terroristen terugkeren. Het extremisme en de kloof in ons land. En altijd wat 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wings over America is het live album uit de jaren 70 van Paul McCartney en Wings. Het is anno 2013 opgepoetst en producer Koen Dingemans werkte daaraan mee. Aan die nieuwe versie. Zometeen een werklunch met hem. In de praktijk is er natuurlijk over de kinderopvang deze week. Omdat ouders minder geld van de overheid krijgen... halen veel van die ouders hun kinderen van school af. Althans van de kinderopvang af. En er is niet minder behoefte aan, zegt hoogleraar Ruben Fukink. Nou, de ouders zouden best wel willen, maar ze kunnen het niet meer betalen. Maar ondertussen breken we de hele kinderopvangsector af in Nederland. Nou, dat is echt een dood en doodzonde. Het is eigenlijk een schande. En om half twee Stand.nl. De stelling dan, het is goed dat het wapenembargo tegen Syrië is opgeheven. Bent u het eens of oneens met die stelling, sms dat naar 7070? 0800-1101 is een gratis telefoonnummer. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl of twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Deze maand komt de DVD van Paul McCartney en Wings uit. Wings over America. Het gaat over een uh, opgepoetste versie uit 1976. De schone drums zijn verzorgd door Koen Dingemans. Een aantal jaren geleden besloot hij zijn geluk te beproeven in Engeland. Hij begon een muziekproductiebedrijf... en kwam op die manier in contact met Sir Paul McCartney. En de rest is geschiedenis Koen. Hartelijk leuk, uh, ja, uh, eerst maar eens even over jezelf. want Hoe ben je hierin gerold? Ben je uh, van origine een muziekliefhebber? Absoluut. Ik ben een hele grote muziekliefhebber. Ik heb, uh, ben ooit begonnen in Delft met uh, het studeren van technisch, uh, van industrieel ontwerpen. En altijd is mijn uh, grootste passie uh, muziek geweest. En eigenlijk uh, aan het einde van die tijd heb ik besloten uh, de sprong te wagen en naar Londen te gaan om daar echt helemaal voor te gaan. En ja. uh, sindsdien ben ik eigenlijk al, door alle stapjes heen gegaan... om uiteindelijk uh, nu te komen waar ik ben. Ja. Maar hoe, want jij zat daar dus in Delft... Uh, ja. deed iets wat niet direct met die muziek te maken had, toch? Nee, maar het is daar zo'n uh, leuke cultuur van muziek maken... dat je daar eigenlijk continu mee bezig bent. Ik heb met verschillende studentenbands gespeeld... en met uh, bands zoals Six, uh, een Hermes House band... en uh, allemaal dat soort optredens gedaan. En dat was gewoon ontzettend leuk. En uh, dat smaakte er meer... En uh, in wezen ben ik gewoon verder gegaan in het, in het uitpluizen van... hoe kan je nou de beste muziek maken? Dus van zeg maar, het schrijven naar de productie, naar de mixen, naar de mastering... en alles wat erbij komt kijken. En door al die stapjes ben ik eigenlijk heen gegaan. En, toen, en toen dacht jij van, ik moet dan in Londen zijn, want daar gebeurt het? Dan dacht ik van, ja, ik, bij toeval kwam ik daar eigenlijk... Uh, ik was op weg naar, naar een andere plek... En ik reisde door Londen en ik dacht van, hier moet ik zijn. Dit is fantastisch. En ja, het is een plek waar, waar echt de, de stijlen geboren zijn. En ik dacht van, hoe, hoe, wat zou het nou mooi zijn om er ook echt uh, daar deel van uit te maken. En daar gewoon bovenop te zitten. Ja. Ja. Heel veel jongens en meisjes, ook nu, dromen denk ik van een carrière in de muziek. Ja. Die denken ook vaak dat dat de kortste weg is naar veel geld verdienen. Ja, ja. Kijk maar naar al die, die, die talentenjachten die er zijn natuurlijk. Zeker. Um, is het een lucratieve business? Nou, het is ontzettend hard werken. En ik heb heel veel respect voor de mensen mensen die uh, die Echt het succes ineens hebben. En dat is ook het leuke van, van Engel. Dat het uh, succes ook mag. En er uh, is dus zeker niet zoiets als zeg maar, een hele snelle uh, manier om daar ineens binnen te komen. Zeker niet als je het op een, uh, op een goed niveau wil doen. Ja. Maar je kan wel als artiest kan je natuurlijk wel doorbreken, heel snel. Maar ik, ik zit aan de productiekant en aan de engineeringkant. En daar bouw je echt een uh, carrière op. Dus ja. dat, uh, dat, dat kost tijd. En, en dat, gaat ook, dat gaat natuurlijk van mond tot mond. Dat ze zeggen, nee, die ja. koen is goed en dan word je weer door iemand anders ingehuurd. Zo werkt dat. Ja, een beetje wel. Dat is eigenlijk de di meest directe uh, vorm van, uh, van gevraagd worden en dat was ook in dit project was het ook zo het geval ik heb uh, flink wat opleidingen gedaan ook die te maken hebben met uh, muziek en uh, een daarvan was een pro tools uh, opleiding uh, waar je zeg maar ja gewoon heel goed wordt in het bedienen van de software pro tools is een een, een, een, een, ja, een, een, een montage eigenlijk inderdaad het is ja. een, een software bewerkingsprogramma wat wat in de industrie gebruikt wordt om om um, professionele platen mee mee af te maken en op te nemen en uh, ja Samen met het feit dat ik eigenlijk met heel verschillende projecten heb gewerkt, heel verschillende mensen uh, van allerlei soorten kom af. Uh, dat ik eigenlijk ja, op dat moment misschien de, de juiste persoon op het uh, juiste moment was. Noem eens wat namen en rugnummers? Ah, nou, ik heb uh, uh, zeg maar voor, voor, voor de. Uh, werken waarvan ik zeg, van, nou, dat vond ik interessant... heb ik uh, muziek gecombineerd voor Nokia en Vodafone voor commercials. Mm -hmm. uh, ik heb vorig jaar nog, uh, of is het alweer twee jaar geleden... Uh, betrokken geweest met de boyband Blue in Engeland... die een doorstad aan het maken is. En die heeft voor het Eurovisie Songfestival die nummer uitgebracht. En dat ging uh, relatief goed. En allemaal van dat soort dingen. En, maar ik moet zeggen, dit is mijn leukste project op dit moment. Ja, want ineens stond daar scheur Paul McCartney voor je neus. Hoe moet ik me dat, dat zo voorstellen? Is. Ja, nou, het is eigenlijk... Uh, het project uh, bleek een ontzettend uh, uh, technisch uh, hoogstandje te zijn... Uh, omdat uh, er met verschillende uh, formaten zijn gewerkt en ook met verschillende opnameprocessen. Uh, uh, dus de, het geluid en het beeld is totaal verschillend opgenomen en dat moest allemaal elkaar gematcht worden. Het zit een hele, zeg maar, op de, op de werkvloer zit gewoon heel veel klein verfijnd hoeveelheid editing zit erbij betrokken. En dat bleek voor de persoon die in eerste instantie uh, direct was betrokken, Guy Massey, een uh, Grammy Award uh, winner uh, in Engeland waar ik echt enorm tegen onder uh, ja, uh, uh, de indruk van ben en heel graag mee werk, hele goede werkrelatie mee heb. En die had uh, hulp nodig en die vroeg het aan mij of ik uh, daarbij betrokken was. Ja. ja, Want even voor de mensen, want ik, ik, ik denk dat er heel veel mensen uh, van een zekere leeftijd, die naar Radio 1 luisteren over het algemeen, ja. die plaat misschien wel gewoon in de kast hebben staan, want het was gewoon een, een, een, een dubbelalbum volgens mij, live. Inderdaad. Ja. En, en er was een film van. Ja, ja inderdaad. En uh, er was volgens mij een, een soort halve bootleg van. hij nou, is uitgegeven op Betamax, maar ja, dat, dat, dat formaat is natuurlijk niet door heel veel mensen omarmd. En toen is het eigenlijk gewoon een beetje vervallen, maar de fans zijn echt, uh, dat zijn echt hardcore fans, om het zo maar te zeggen, die... Uh, die vinden het zo leuk, die zijn zo bezeten van, van zijn werk. Dus die wachten daar ja. eigenlijk op totdat er eens een keer een goede versie van uitkomt. Want ik herinner me beelden zelf, van, van ook in de beelden in de tourbus, dat ze dus op... we ja. zijn dus in Amerika en dus ze treden daarop om elkaar en zijn bent The Wings toen in de jaren zeventig. Ja. Ja. Met zijn vrouw er nog bij, Linda en natuurlijk. En kinderen ook nog. Ja, ja, alles erbij, op en aan. De ja. hele, hele, hele zaak in een bus en dan toerend ja. van de ene stad naar de andere. Ja, inderdaad. Het was een meest uh, succesvolle tour en uh, ze hebben voor uh, uh, uh, concerten gespeeld met uh, tot 70.000, 80.000 man. Dus het zijn echt gigantische concerten ja, in geweest. In stadions en zo, ja. En uh, wat ik ook hoorde van hem, hij was ook heel erg... Uh... Uh, blij met het feit dat uh, in het begin had Wings hele uh, zeg maar matige recensies. En toen hebben ze echt heel hard gewerkt om dat uh, niveau op te schroeven. En daar iets van te maken. Zonder dat hij dus echt op zijn lauren is gaan rusten van de Beatles. Heeft hij echt gezegd van, we gaan niet helemaal voor. En daar is hij zelf heel erg tevreden ja, over. Ja, ja. Ze hebben een paar, een paar fantastische nummers gemaakt. Um, jij hebt je vooral geconcentreerd op de drums. Ja, dat was mijn onderdeel. En de surround gedeelte van de tele. Ja, hoe Info. moet ik me dat voorstellen dan? Nou in wezen, het is een... Uh, ja, de, de drummer Joe English is een, een fenomenale drummer... en hij heeft een hele speciale stijl, want hij speelt zeg maar de... de, de de, de, de drums iets anders dan, dan andere mensen. En uh, in wezen was het zo dat de, ja, sommige microfoonopstellingen waren niet ideaal waren. En wat we dan eigenlijk doen is elke hit die hij heeft gedaan... daar heb ik zeg maar aan gewerkt, om die zeg maar op te poetsen en verbeteren. Dus elke slag die elke hij slag, tijdens ja. die, die, die film... Die, want hoe lang was die film? Hij is ongeveer twee uur, volgens ja. mij iets langer. Ja. Dus alle drumactiviteiten drum heb jij gewoon per, ja. per, per slag, per ja, tikje. Per tik. En, en soms heeft hij ook echt fantastische fails aan het einde... waar hij helemaal losgaat. En dat is, kan ja. denken, dat is echt flink ploeteren, om dat helemaal goed te krijgen. Maar dat is zo ontzettend lonend als dat goed klinkt. En vooral omdat we van het stereoformaat naar 5.1 zijn... gaan naar een, een surround mix, moest dat allemaal gewoon echt helemaal scherp worden. Het moest echt helemaal ja. gewoon strak En wat, wat, wat was het basemateriaal wat jullie daarvan hadden? Ik neem aan meer dan alleen maar die beta max of was dat ja was nou, we hebben de guide gekregen. En dat was eigenlijk een soort, soort ja, microfoon in de zaalachtig. En de, de, de 24 sporen opname van dat moment. Maar ja, dat is toch het loopwerk, liep een beetje in en uit. En er zijn ongelooflijk veel dingen die in de jaren zeventig. waar wij nu zeggen, als je dat goed wil krijgen, moet je er echt helemaal op, vanaf de grond moet je dat helemaal gaan analyseren en bewerken. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja. Binnen een hele korte tijd ook. Dus ja. het is. Uh... Ongelooflijk. Ja, het klinkt als monnikenwerk. Uh, ja. we, we kunnen een klein stukje laten horen hè, van het eindresultaat. Ja. Uh, moet je even uitleggen, want dit is via Abbey Road, geloof ik, hier nu in Hilversum aangekomen. Ja, ik heb vanochtend nog uh, eventjes uh, met ze gesproken. En uh, dit is eigenlijk zeg maar, de, de, de, de, de, het, hetgeen wat wij hebben afgemasterd van Abbey Road. Ja, dat klopt. Goed, dat is het nummer Maybe aan me meest. Nou moeten mensen dus even goed in gedachten houden hoe die klonk op die beta -max. ja. En hoe het dan nu is. Hoor je hier inderdaad ook wat, uh, wat drumwerk in. Ja, inderdaad. Toch aan het eind nog allemaal eventjes. Allemaal per stuk door jou uh, opgepoetst. Absoluut, ja, ja, ja. Naar de juiste klank kijkend en de juiste timing. En dat is uh, allemaal heel, heel monnikend werk. Is dat allemaal ja. school klein... Uh, kan je überhaupt nog een drumstel horen? Of, uh? Oh ja, als, als, uh, als, uh, <laughs> als hij me uh, morgen vraagt om uh, het verdere werk voor te zetten... dan zeg ik uh, met, met veel plezier. Het was zo leuk. Het was echt een, ja. uh, een geweldige belevenis. En als persoon is hij ook een, uh, echt een fantastische inspiratie... om uh, mee te nemen voor... Als je aan andere projecten werkt. Het mm. voelt echt ontzettend want, want hoe zit dat dan? Hij, hij zegt dan: van: Nou, willen jullie dat doen? En jij doet dus ja. alleen maar die drums. Er zijn ook mensen die de piano doen en, en, en weet ik veel, alles. Ja. Uh, kijkt hij dan ook voortdurend over je schouder mee, Paul McCartney? Nou, in wezen heeft hij natuurlijk een, een echt een, een heel nauw uh, managementteam, wat, wat de dag tot dag zeg maar, zijn, zijn belangen uh, uh, voor, ze voor de rekening neemt. En uh, hij, hij is natuurlijk degene die uiteindelijk beslist of het goed is. Dat is zeker zo. En hij, in dit geval uh, was hij. echt... Echt ontzettend blij mee en heel tevreden mee. En uh, ja, we hebben uiteindelijk de, bij de première uh, was hij er ook bij en hij zat voor me en hij was echt heel blij met het hele, hele gebeuren. Dus het was, hij zat mee te juichen. Ja. Dus dat was leuk. Hoe, hoe is dat voor jou dan? Ja, het was, uh, het was toch een, echt een grote inspiratie. En ik vond het zelf dat, dat uh, Paul een, een hele leuke, relaxte uh, vent is. Met een heel goed gevoel voor humor. En hij heeft een, een, een, de mogelijkheid om iedereen zich ontzettend op zijn gemak te laten voelen. En, um, en echt het beste in, in je naar boven te krijgen. En zo voelt het. En uh, dat is ook het leuke van ja. Ja. Want ik kan me zo goed voorstellen, je bent daar dan zo lang mee bezig. Met, met een grote team dan. En dan ja. komt de grote meester en die ja. geeft in feite zijn goedkeuring. Ja. Thumbs up. Ja, inderdaad. Dat is uh, de ja. Dat was echt een, een spannende avond, ja. Wow. ja heeft, heeft hij gelijk gezegd van... Uh, nou, ik heb nog wel wat meer projectjes liggen? Uh, nee, niet die avond. Hij heeft zeg maar, zijn tour onderbroken... om even voor de première langs te komen in Londen. Dus uh, zijn, zijn schema is zo ontzettend druk. Ik kijk er echt van. Hij is volgens mij nu 71. En hij is echt uh, alleen maar met muziek bezig. vindt optreden fantastisch. Hij gaat de studio in als hij eventjes wat wil opnemen. En ja, hij vliegt de hele wereld over om gewoon te spelen en te doen wat hij moet doen. Dus het is... Uh, waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk ja. wel. Dit, dit project is nu klaar. Uh, DVD komt uit uh, deze maand. Uh, nou, zeker voor de fans is dat natuurlijk prachtig. Die kunnen, ja. die kunnen dan helemaal uh, ervan genieten natuurlijk. De, ja. de vraag kwam daar dus ook eigenlijk vandaan. Ik denk het wel, ja. ja. Ik denk dat dat echt, uh, en, en waar, waar ben jij op het moment mee bezig? Alweer met nieuwe plannen? Ja, en, uh, ik uh, in wezen... Uh, mijn, uh, ik, ik werk van project tot project en uh, er zijn EP's, er zijn albums waar ik aan werk. Er is dus mixwerk wat ik doe, masteringwerk. En dat gaat in wezen gewoon van het ene project naar het andere project. Dus er staat inderdaad uh, een paar nieuwe Nieuwe dingen staan er uh, op het... Uh... Ja, puur. Ja. Kunnen we daar al iets van uh, noemen? Ik bedoel... uh, op dit moment nog niet. Dat zijn, uh, eigenlijk, ik werk met heel veel opkomend talent. En uh, ik hoop dat natuurlijk op een gegeven moment... Uh, opkomend talent ineens zegt van dat mensen dat heel erg leuk gaan vinden. En uh, dat, uh, ja, dat zien we wel. Dat, uh, ja. dat hoop ja, ik wel. Ja. Goed, nou, dat houden we al in de gaten. en ja. Dan kijken we op die... Op die uh, nou ja, hoewel, er zijn mensen die kopen niet eens meer cd's Maar dan, dan, dan kijken we ja. toch of jouw naam ergens erop staat. Ja, ja zeker. Uh, snel weer terug naar Londen aan het werk, zou ik ja, zeggen. Zometeen, ja, zometeen ga ik meteen weer terug. Ja. Dank dat je hier was en uh, dank voor het gesprek ook. Hartelijk dank Jurgen. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, de kinderopvang is in crisis. Steeds meer ouders vinden de opvang veel te duur... en brengen hun kinderen niet of veel minder naar de crash. Wat voor gevolgen heeft dat voor die branche? Onze verslaggever Anne van der Veen kijkt mee bij Het Zand. Dat is een kinderdagverblijf in Utrecht. Alle kindjes van de muisjes, gaan jullie mee naar binnen? Ga lekker broodje eten. Kom maar. Ja, we gaan de jassen uitdoen. Kom maar. Elin, kom je ook nog Ga Gaan jullie uh, handjes wassen en even plassen voor de kinderen die ook kunnen plassen. Ik ben Ruben Fukink, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb te weinig kastruimte, ik zou best meer willen willen. Maar van de Universiteit van Amsterdam moeten we juist minder boeken uh, meenemen naar ons werk. We moeten gaan krimpen, net als de kinderopvang, maar wij moeten gaan krimpen in het aantal vierkante meters. Maar wat zegt dit over het onderwerp? Is dat... Dat er veel over te melden is? Of dat, uh... nou, je ziet zeg maar, oude boeken staan, je ziet nieuwe boeken staan. En je ziet eigenlijk dus dat kinderopvangonderzoek al heel lang plaatsvindt. Uh, eerst was de vraag, is, kinder, is kinderopvang nou slecht? Dat viel wel mee. Toen kwam de vraag, nou goed, uh, je moet goede kwaliteit bieden. En de derde plankje is, als je nou goede kwaliteit wil, wil bieden... Hoe, hoe kun je dat dan maken? Hoe moet je mensen dan opleiden? Hoe moet je die groepen dan verbeteren? Hoe... Kortom. Hoe kun je de kinderen van een hoger niveau tillen? Maar een hoger niveau is lastig te bereiken... nu de kinderopvang vooral bezig is met bezuinigen. Dat merkt Madelon ook. Aan grote, maar ook aan kleine dingen. Zoals we, vandaag hebben we alleen maar lichtbrood. En dat komt eigenlijk omdat we gewoon gemerkt hebben... dat de kinderen vandaag heel weinig donker brood eten. Maar dat was vroeger anders, dus... Uh, nou, laat ik het zo zeggen, dan was je er minder bewust mee bezig. Tje? Dan dacht je, oké, okay, we lopen een keer naar de eentjes. Maar ja. ja, het is toch wel elke keer een brood, weet je. Dus dat ja. is toch zonde. Gezien de bezuinigingen, moeten we ook op dat soort dingen letten. Het probleem is dat jonge ouders nu eigenlijk niet zo goed zien... wat de kinderopvang voor hen kan bieden. Wat gaat het kosten? Is hij er morgen nog wel? Wordt het misschien nog duurder? Nou, de overheid heeft, heeft dat zeg maar niet voldoende duidelijk gemaakt aan, uh, aan de ouders. Um, de ouders komen niet meer... De leidzaars maken zich zorgen om hun baan. Ja, dat begrijp ik. Waarom is dat erg? Als ouders het niet willen, ja. Nou, de ouders zouden best wel willen, maar ze kunnen het niet meer betalen. Maar ondertussen breken we de hele kinderopvangsector af in Nederland. Nou, dat is echt dood en doodzonde. Het is eigenlijk een schande. Maar geef eens een voorbeeld. Wat is nou precies afbreken van een sector? Want ik heb daar niet zo'n beeld bij. Want als ik door een straat loop, zie ik gewoon overal plekken waar mijn kinderen hmm. kunnen worden opgevangen. Ja. Nou, je ziet vanaf de buitenkant in de straat zie je allerlei gebouwen met een bordje ervoor: kinderopvang. Het ziet er dan best goed uit. Als je naar binnen gaat, zul je zien dat de babygroepen uh, leeg raken. Kinderen willen elkaar ontmoeten in de kinderopvang, moeten elkaar ontmoeten. En uh, je speelkameraadje zal er de ene dag wel zijn en de volgende dag niet meer. We zien dat die groepstabiliteit op dit moment uh, ja, die, die, die verdwijnt. Weet je wel. Andere... Jongens, weten jullie waar de schoenen horen die uit zijn? Daar. En dat is de? Schoenenbak. De schoenenbak, precies. Nee, mijn eigenlijk. Hé, hey, je moet ik dan nog even helpen, Robert. Je bent vandaag op een ander groepje aan het spelen, hè? Dus allemaal even een beetje wennen, hè? Samen met je broer, toch? Zie is ook bij ons aan het spelen. En jouw groep is bijvoorbeeld verdwenen, hè? Kan je daar wat over ja. vertellen? Nou, ik vond het gewoon heel erg jammer. Het was mijn groep, weet je wel. Of mijn groep, dat klinkt ook zo. Maar ik had hem samen met mijn collega opgestart. En dat is dan best wel een... een uh... Een omgang als je naar een andere groep moet wat niet jouw groep is, je komt erbij, gezegd. Dat vond ik wel even wennen. En ook gewoon mijn kinderen, weet je. Het waren gewoon voor mijn gevoel mijn kinderen, mijn egeltjeskinderen. En dan ja. nu zie ik ze hier allemaal verspreid zitten over deze vijf groepen. Dat is gewoon jammer. Weet je dat je net ook, ik heb echt een paar gewoon al echt als baby gehad. En nu net dat laatste half jaar draaien ze op een andere groep. Uh, dat is gewoon jammer. Dat je net niet dat stukje nog mocht afmaken of zo. Ja. Wat zijn jullie het zingen? Zullen wij nu een liedje zingen die we allemaal kennen? Oh, nou, dan zingen wij vandaag omdat we gaan eten olifantje oh, in het bos. <laughs> olifantje oh, in het bos, laat je mama toch niet los. Morgen hoort u in de praktijk over de alternatieven die de ouders zoeken voor die reguliere opvang. Zometeen Stomp.nl... Dit is Radio 1, het NOS Journaal, hier is Gert Kluk. Rusland gaat door met het leveren van een geavanceerd luchtverdedigingssysteem aan Syrië. Met de raketten wil Moskou voorkomen dat het Westen ingrijpt in het Syrische conflict. Volgens onderminister Ryabkov zijn de raketten een stabiliserende factor... die heethoofden ervan zullen weerhouden in actie te komen het meldpunt van de Nederlandse Woonbond zijn 2500 klachten binnengekomen over huurverhoging die op 1 juli ingaat. Op die datum mag de huur afhankelijk worden van het inkomen om scheef wonen tegen te gaan. Uit de meldingen blijkt onder meer dat werklozen, gepensioneerden en chronisch zieken zwaar worden getroffen, zegt de Woonbond. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft de promotie van een econoom opgeschort. Er zijn diverse onzorgvuldigheden in het manuscript, bevestigt de universiteit naar aanleiding van berichtgeving van NRC Handelsblad. Econom Karima Kortiet zou morgen haar proefschrift verdedigen... maar vandaag besloot de decaan van de economiefaculteit Harmen Verbrugge... dat dat niet door kan gaan. Volgens Verbrugge, die ook voorzitter van de promotiecommissie is... heeft Kortiet in ieder geval in één hoofdstuk slordig gewerkt. Daarin worden vakgenoten die ze vorig jaar... op een internationale conferentie heeft gesproken, onjuist geciteerd. Het zijn de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie, raar, raar, wie is daar? Edwin Gerritsen. Het is Edwin Gerritsen, Edwin Gerritsen zelf? Ja. Er staat een file op de A67 Venlo richting Eindhoven voor Asten. Vijf kilometer, dat komt door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. De rijbaan is nog steeds dicht tussen Asten en Afrit Zomeren. Verkeer vanuit Venlo naar Eindhoven kan omrijden vanaf Via Roermond... over de A73 en de A2. En er is vertraging bij de spoorwegen tussen Heelgewaard en Horen... hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een kapotte trein rijden daar geen treinen. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Berg. Het wapenembargo tegen Syrië wordt niet verlengd. Het is niet gelukt een EU-standpunt over dit embargo te bereiken. En dus kunnen de EU-lidstaten vanaf zaterdag zelf bepalen of ze wel of geen wapens leveren aan de opstandelingen in Syrië. Als ze wapens leveren, dan gebeurt het wel onder strikte voorwaarden. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken kreeg gisteravond in Brussel niet zijn zin. Wat betreft de Nederlandse regering had het embargo zoals het stond kunnen blijven staan. Nederland zal ook zeker geen wapens gaan leveren. Is het toch uh, hoog tijd dat Europa zich intensiever gaat bemoeien... met het conflict in Syrië? Of is het opheffen van het embargo uit Den boze, omdat de enige weg naar vrede een weg zonder wapens is? Ik praat erover met Desiree Bonus, Tweede Kamerlid voor de PvdA en ook oud-ambassadeur in Syrië. Mevrouw Bonus, goeiemiddag. Goeiemiddag. Drie keuzes aan het begin van standpuntreel. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. De kans op vrede in Syrië is nu nog kleiner. Nee. Als er wapens gaan, dan moeten er ook mensen mee. Nee. Ik vind Nederlandse moslims die naar Syrië gaan ook helden. Nee. Nee, ik kan het niet mooier maken. Nee, dat is duidelijk. Uh, dan de stelling. En ik vraag eerst aan onze luisteraars om vooral even de oren te spitsen... en zometeen onmiddellijk te reageren als ze dat nog niet hebben gedaan. Het is goed dat het wapenembargo tegen Syrië is opgeheven. Bent u het eens of oneens met die stelling sms dat naar 7070? 70. Dat kost 50 cent. 0800-1101 is een gratis telefoonnummer. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Mevrouw Bonis, wat zegt u tegen de stelling? Het is goed dat het wapenembargo tegen Syrië is eens of oneens. Ik uh, ben het uh, oneens in zoverre dat uh, het denk ik het beste is als de EU op één lijn blijft. En dat het wapenembargo zoals minister Timmermans vannacht ook heeft benadrukt na lange onderhandelingen uh, gehandhaafd was gebleven had mijn voorkeur gehad. Uh, maar we hebben nu een uitkomst die, denk ik, op zichzelf helemaal niet slecht is. Het had althans nog veel slechter gekund, en dat is dat de hele EU uiteengevallen was en dat ieder maar wat gaat doen. Dat is nu ook niet het geval. Dus wat dat betreft denk ik dat we uh, goed, op een goede manier voor een compromis gestreden hebben in Brussel en dat nu ook gekregen hebben. Wat houdt dat compromis in? Dat is dat in elk geval nu voor 1 augustus niemand wapens levert. Ook niet die twee landen die dat eigenlijk wel graag nu zouden willen doen. Dat en Engeland. Ja, die ja. twee die zijn er eigenlijk wel klaar voor om de oppositie in Syrië te steunen. Maar die hebben elk voor zich beloofd dat ze zich tot 1 augustus inhouden. En waarom? Omdat ze alle hoop gevestigd hebben, en dat hebben wij ook... alle hoop gevestigd hebben op een vredesconferentie. Een initiatief van de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... John Kerry en zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Rusland en Amerika willen dus graag een vredesconferentie starten... voor Syrië in juni in Genève. En eigenlijk is nu de hoop dat de, de dreiging van wapens, ook vanuit de EU... om de oppositie te steunen, dat die ook kan helpen... om Assad te overtuigen ja. dat hij uh, toch echt serieus werk moet maken... van die confrontatie. Maar heeft u de eerste reactie uit Rusland al gehoord? De Russen waren al van plan om die S-300-raketten uh, te gaan leveren. Dat is, zoals ze zelf zeggen, al een oude afspraak. En hebben ze ook de afgelopen weken al gezegd dat ze het zouden doen. Dus aan het regime van Assad, hè? Aan Assad, ja. Nee, dus ze doen het nu een beetje voorkomen... alsof dat een reactie is op wat er gisteren in Brussel is gebeurd. Maar ze dus zeggen ook koek. de kans op vrede de in Syrië is kleiner geworden door dit standpunt. Dat zeggen de Russen, ze steunen Assad nog steeds. Ik denk dat die kans juist groter is... omdat je partijen echt moet dwingen om naar die onderhandelingstafel terug te komen. Want echt de enige oplossing voor dit verschrikkelijke conflict in Syrië... en dat is het echt, het is een verschrikkelijke oorlog... dat is toch politieke onderhandelingen. En wat moeten die dan gaan opleveren? Dat is een, uh, het, het besluit om de wapens neer te leggen straks. En om uh, een overgangsregering op zijn plek te krijgen. En die overgangsregering die moet dan een grondwet gaan maken... Mm -hmm. en verkiezingen gaan uitstrepen. Ja. Maar goed, dat is de ideale wereld en daar zijn we nog lang niet. Even nog uw eigen minister aanhalen, want hij is van de PvdA Timmermans. Ja. en was, er niet, uh, ja, was eigenlijk niet voor wat, daar nu, wat er nu uitgekomen is. Uh, het, is een, het is een compromis geworden, het is niet wat hij uh, wilde. En hij heeft ook gezegd... Een nou, eensgezind... dat ben ik niet helemaal met u eens. Kijk, minister Timmermans heeft heel goed gekeken hoe de krachtverhoudingen laag in Europa. En heeft juist gestreden voor een compromis. En daar vind ik hem dus wel heel succesvol in geweest. Uh, er waren hardliners, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus, dus uh, hele stevige standpunten aan twee kanten. Aan de ene kant wat we net zeiden, de Fransen en de Britten, die, die uh, de oppositie nu willen gaan bewapenen. Aan de andere kant, ook een land als Oostenrijk en Zweden, die zeiden, wij willen absoluut niet dat de hele EU nu dit, uh, of wij willen niet dat enig land van de EU wapens gaat leveren. Dat was de andere kant. Ja. En nu hebben we in zoverre een compromis... dat um, in elk geval uh, het, het wapenembargo dan niet verlengd is... maar de twee landen die vooruit willen daar toch mee wachten. Tot augustus. Tot, tot augustus. Ja. Want, en wel want, druk op de ketel houden. Want, dus. Timmermans heeft ook gezegd... een verdeeld Europa zal uh, nooit een goede rol kunnen spelen natuurlijk. Nee, dus ik vind dat de minister daar echt een goede rol heeft gespeeld. Hij heeft er overigens heel nauw samengewerkt... met zijn Duitse collega Westerwelle. Eén op één kan ik wel zeggen. Uh, ik heb de minister daar zelf nog over gesproken. Uh, ik denk dat we daar heel tevreden over kunnen zijn dat Nederland ook wat dat betreft echt een eigen rol te spelen heeft in de Europese Unie. Om partijen op één lijn te krijgen. Ja. Dat is in dit geval best goed gelukt. Maar, maar vergeef mij de term even. Maar is dit gewoon geen uitstel van executie dan? Want straks in augustus gaan Frankrijk en Engeland gewoon zeggen wij leveren die wapens wel. Maar er zit nog een hele zomer tussen. En hopelijk zit daar nog een vredesconferentie tussen. Dat is geen detail. Ik blijf het zeggen. De enige oplossing is een politieke. Dus we zullen beide partijen aan, aan de onderhandelingstafel moeten krijgen. Nou Assad is daar natuurlijk niet geneigd. Hij zegt dat moet gewoon ophouden met die rebellie in mijn land. En de rebellen zijn daar niet toe geneigd, want die willen absoluut niet meer met Assad praten. Ja. Dus iemand moet het doen om ze aan tafel te krijgen. En als die druk die nu vanuit Londen en Parijs wordt opgevoerd... daaraan kan bijdragen, hè, om ze dus aan, aan tafel te krijgen... dan denk ik dat dat nog een functionele rol heeft ook. Ja. Maar tot nu toe heeft Assad geen millimeter toegeweegd, uh, bewogen eigenlijk, hè? Hij heeft nu gezegd, daar ben ik dus wel blij mee... dat ze in principe bereid zijn om naar Geneve te komen. Dat heeft hij wel gezegd. Mm -hmm. Ja. Hij heeft al zo vaak wat gezegd, en, en we hebben daar allerlei mensen naartoe gestuurd. Mensen van zeer, zeer uh, grote reputatie. Ja, dat klopt. Momenteel is bijvoorbeeld de, de uh, uh, gezant voor de Verenigde Naties... en de Arabische Liga, dat is de heer Lagdar Brahimi... dat is een, uh, een zeer ervaren onderhandelaar. En die speelt natuurlijk nu ook een enorm grote rol... in het belobbyen in het, uh, van al die verschillende groepen... om vooral toch mee te doen straks met die conferentie-ingenieur. in ja. zijn, uh... um, U hebt, uh, bent daar drie jaar geweest als ambassadeur. U bent vaker trouwens in het land geweest, uh, Syrië. Ja. Um, wa waarom is het eigenlijk, even, even terug naar de, de beginvraag... waarom ja. is het eigenlijk zo slecht om daar wapens naartoe te sturen... Nou, Waarom het zo slecht is, hè, dus waarom we tot nu toe dat embargo hadden... de afgelopen twee jaar, is omdat je aan die oppositie... Kijk, iedereen weet, Assad is een dictatuur, dat is een onderdrukker. Hij wil geen democratie. Toen de mensen vreedzame demonstraties begonnen begin 2011... heeft hij dat op brute manier neergeslagen. Dus het begon vreedzaam, maar dat is vanzelf door zijn toedoen in geweld ontaard. Dan nou, zou je denken, dan steunen we natuurlijk die democraten daar. En de mensen die gewoon een, een, een, een, een gematigd open land willen vestigen. Maar het vervelende is dat er in die afgelopen twee jaar... allerlei groepen bijgekomen zijn, ook heel veel gesponsord van buitenaf... die een beetje een moslim-extremistische agenda daar uh, uh, neer proberen te zetten... En, en een kans nu schoonzien. Die worden gesponsord door Saudi-Arabië, door Qatar. En die groepen die zijn eigenlijk een beetje aan de haal gegaan... met die revolutie, met die rebellie. En wat wij uh, natuurlijk niet willen, is dat onze wapens in hun handen vallen. En we willen ook niet. Hè, dus dat is één risico wat je hebt als je wapens gaat leveren dat de wapens in verkeerde handen gaan vallen. Ja. En een ander risico is dat het er alleen maar erger van wordt. Dat je dus een uitbreiding krijgt in de hele regio. Maar hoe controleer je dan dat die wapens bij de goede groepen terechtkomen? Er, zijn wo er worden voorlopig nog geen wapens geleverd. Hè. Dat vinden we erg belangrijk. Zowel Londen als Parijs hebben dat gezegd. Dat ze dat nog uh, tegenhouden. En als ze het gaan doen, hebben ze ook gezegd... gaan we heel precies kijken aan wie we die wapens geven. En dan gaan we ook uh, checken waar ze terechtkomen... en uh, hoe ze worden ingezet. Dat kan natuurlijk vanwege de technologie van tegenwoordig kun je uh, veel meer uh, nasporen, waar die, nasporen ja. waar die wapens terechtkomen. Ik, ik hoorde vanmorgen defensiespecialist Coco Lijn hier op Radio 1 zeggen... dat dat echt onmogelijk is om dat te controleren. Dat is niet waar. Er zijn een heleboel goederen waar je tegenwoordig wel degelijk... van op afstand kan checken wat ermee gebeurt. Hm. Mag ik nog één ander ding opmerken? Dat is wat betreft uh, de afspraken gisteren in Brussel... moeten we ook niet onderschatten... dat een heel groot deel van de sancties die de EU nog steeds op Syrië heeft... wel gehandhaafd blijven. Hè? Dus we hebben nu gesproken over... Uh, dat wapen hoe we daar de komende twee maanden mee omgaan. Maar er is daarnaast ook een, een heel strikt sanctieregime op zijn plek. En dat houdt in uh, dat we geen olie kopen van Assad. Dat, die, uh, dat alle banktegoeden bevroren zijn, dus hij heeft geen geld. Uh, dat zijn hele regering niet mag reizen. Hè. Vroeger kwamen ze natuurlijk veel in Europa... Uh, dat is nu allemaal niet mogelijk dankzij die sancties van de EU. En dat blijft als een blok staan, daar stond ook iedereen ja. achter. Kokolijn, uh, ik hoorde hem vanmorgen vertellen, ook, uh, hij zegt van, ja, als je wapens al zou sturen... moet je er eigenlijk ook mensen mee sturen om, uh, nou, om die wapens te bedienen. Bovendien heb je dan, hou je dan de controle erover, als, als Westen in dit geval. Nee, ik denk aan niet dat het nodig is. Ik denk vooral ook niet dat het wenselijk is. We willen daar niet getrokken worden in een conflict waarvan je nu nog helemaal niet weet waar het naartoe gaat. Ik blijf dus ook zelf, en dat doet de minister gelukkig ook terughoudend... wat betreft die wapenleveranties. Ik vind dat we daar uiterst voorzichtig mee moeten omgaan. En dat inderdaad als de Britten en de Fransen, als ze het aan gaan doen... en dan hebben we het over na augustus, of na 1 augustus... dat ze heel goed moeten kijken aan wie, uh, wie, bij wie die wapens terechtkomen. Zouden die Russen ook niet die raketten gewoon niet moeten sturen dan? Liever niet natuurlijk. Ja, ja. Dat, uh, we zouden überhaupt willen dat Rusland wat meer druk op Assad legde... om te gaan onderhandelen. Het gaat om mensen die vrede willen, mensen die democratie willen... mensen die een meer open maatschappij willen. Uh, het is jammer dat hij het tot dit verschrikkelijke conflict heeft laten komen. En het is nu zo hoog opgelopen met meer dan 80.000 doden. Met uh, meer dan een half miljoen vluchtel, uh, vluchtelingen uh, in Libanon, in Jordanië... Uh, in Turkije, in Irak. Uh, we hebben in Syrië zelf te maken met een situatie... waarin een heleboel van de infrastructuur, huizen, wegen, ziekenhuizen, scholen... allemaal vernietigd zijn. Het land wordt langzaamaan kapot gemaakt. En ik hoop dat hij dat ook... Uh, inziet dat dit een heilloze weg is, ja. het voortzetten van geweld. Um, uw collega-kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie... twitterde um, Syrische oppositie zal vredesconferentie bewust laten mislukken... en wachten met open armen op de wapens van de EU. Nou ja, daar kan je aan toevoegen. Het kan ook zo zijn dat Assad misschien al weliswaar... iemand naar Genève stuurt om te onderhandelen... maar dat ze het gewoon doelbewust laten mislukken... zodat het conflict daar nog niet ophoudt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, kijk, we moeten die conferentie. laten we eerst eens hopen, inderdaad, dat beide partijen ja zeggen. Dat is zo makkelijk nog niet, want zoals gezegd, in die, in die uh, oppositie, hè, die noemen ze de Nationale Coalitie. Dat zijn allerlei oppositiegroeperingen. Daar zit van alles tussen: van uh, hele westerse, liberale, democratische krachten. en toch ook hele uh, ja, jihadistische groepen. En uh, dan is het heel moeilijk om die allemaal op één lijn te krijgen. En de leider van die coalitie, die ken ik persoonlijk heel goed... dat is de meneer uh, Mazel Ghatib, ja, die, die zegt af en toe ook... ik doe het niet meer, ik kan dit niet meer uh, bolwerken... want uh, A, uh, wat voor steun krijg ik nou eigenlijk? He, dat is natuurlijk ook het dilemma... dat juist de extreme krachten wel die wapens krijgen uit de golf... En de meer democratische niet, dus af en toe uh, wordt hij daar heel moedeloos van. Maar vooral ook om al die uh, kikkers in de kruiwagen te houden aan zijn kant van die oppositie, is heel moeilijk voor hem. Nou ja, hij. Want we hebben ook beelden gezien van de kant van de oppositie. Uh, Verschrikkelijk. Uh, ja, die ja. man die, die uh, boven zo'n lichaam staat van een militair. En, uh, nou, ja. nou ja, weet je, je krijgt altijd in, er zijn geen erger conflicten dan burgeroorlogen. Weet je. Er wordt zoveel wraak wakker gemaakt, zoveel haat. Dus aan beide kanten heb je nu excessen. Maar wie is, wie is het slachtoffer? Dat zijn de gewone syrische mensen die burgers die helemaal niet willen uh, waarvan een heleboel niet eens willen kiezen die zeggen nou. gewoon willen dat dit geweld ophoudt ja. iemand op onze site zegt nog het is uh, hopeloos uh, dit uh, conflict uitzichtloos ook en eigenlijk moeten we iedereen daar ontwapenen juist maar hoe doe je dat dat zouden we wel willen maar dat is nou echt uh, ja dat is natuurlijk heel erg moeilijk ja. uh, dan moet je erin treden en, dat, en, dan moet en, dat je, en dit is ook niet meer een, een, een strijd van simpel goed en tegen kwaad. Hè. Het is niet zo zwart-wit. Je zit met allerlei groepen... En wat je eerst wilt, is inderdaad dat je ze politiek kunt dwingen... om de wapens neer te leggen en te gaan onderhandelen met elkaar... en een overgangsregering gaan vestigen. Ja. We gaan kijken wat onze bellers vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties okay. door te nemen. DCRE Bonus, Tweede Kamerlid voor de PvdA, oud-ambassadeur in Syrië. Het is goed dat het wapenembargo tegen Syrië is opgeheven. Dat is onze stelling. 791 mensen hebben daar nu op gestemd. 33% eens met de stelling, 67% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, paarden uit Rotterdam. Ik behoor inderdaad bij degenen die het heel erg oneens zijn met deze stelling. Want het doet al heel eigenaardig aan als men aan een strijd een einde wil maken, dat men dan wapens uh, gaat leveren. Wapens die, die lokken juist weer het geweld uit. En de wapens komen natuurlijk in handen van die extreme, fanatieke moslimgroepen. En dat kan heel moeilijk gecontroleerd worden. En wat die voor gruwelen uithalen. Als ze de meerderheid hebben en een staat kunnen vestigen, wat ze daar ook willen, dat is genoegzaam bekend. En daar, daar huiveren we van. En Rusland heeft reeds... Nu, toch die uh, rak raketten toegezegd. Die ze, ze hielden zich eerst in en ze waren ook bezig met die vredesconferentie te organiseren. Maar Rusland heeft ze nu toch toegezegd als reactie op die opheffing van het embargo. En zo zien we dat de wapens aan beide kanten vermeerderd worden. En dat zal alleen een uitbreiding ten gevolge hebben van het geweld. Dank u wel, Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Wilbert Stijfbergen uit Den Haag. Wilbert. Hallo. Uh, ik denk dat ik wel voor de, voor de stelling ben. Uh, want dat maakt de strijd in ieder geval wat meer gelijkwaardig. Maar waar ik van wat over wil zeggen, is de kritiek op de jonge jihad dus Die bijvoorbeeld vanuit Nederland naartoe gaan. Daar wordt zoveel kritiek op gegeven. Mm. Terwijl wij vergeten onze eigen geschiedenis. In de jaren dertig. dat is natuurlijk tijd geleden, toen Franco in Spanje aan het begin was. Er zijn er ook heel veel Nederlanders, met name communisten, maar ook andere ja, zeg maar linkse mensen. Die hebben tegen de Franco-stroepen uh, gewerkt. Dus. En ook in mening in Korea. Er zijn ook heel veel vijf gegaan die dus daar aan de zijde van de Amerikanen hebben gevochten. Dus dat bepaalde moslimjongeren dat nu in Nederland doen, dat vind je niet gek? Nou, ik begrijp het wel goed. En als je kijkt bijvoorbeeld gisteren Knevelen Van den Brink... ...die hebben dan met name over de christelijke slachtoffers hier te vallen. En dat zijn dan weer christelijke jongens. Maar Dus ik begrijp voorkomen dat moslimjongeren... ...dus toch zeggen van ja, maar kijk, dat gebeurt met onze moslimbroeders en zusters. Dus ik begrijp dat voorkomen. Dankjewel, je wel. goedemiddag. Ja, goedemiddag, mensen van den Born. Ja, ik uh, hoor dit ook met afgrijzen aan. En uh, dit wapenembargo, er hoort een embargo te zijn voor alle landen voor wapens. Je zou dus een uh, internationaal gezag moeten hebben wat op kan treden bij conflicten. Waar ik toe op wil roepen, en daar had ik het vanmiddag nog over met een uh, kennisje van mij, zal ik maar zeggen. Die is toevallig moslimaar en uh, dan leg ik altijd mij op één lijn met deze mensen vanuit mijn oorsprong christelijke opvoeding, gij zult niet doden, jij zult een ander niet uh, anders behandelen dan jezelf behandeld wil worden. Ja. Ik zou willen oproepen dat zijn de majesteit, de koning van uh, Saudi-Arabië, die wordt genoemd als de sharif van de islam, al-islam dus, de bewaker van Mekka, dat hij zijn broeders oproept of het nou Shiite of te zijn, ja. om gezamenlijk eens een conferentie te beleggen, en dan ook daar christelijke vertegenwoordigers en joodse mensen bij te betrekken als, uh, zeg maar, waarnemers die dan ook hun dingen kunnen brengen. Ja. En dat je uiteindelijk eens komt tot een oplossing... Ja. dat moslims geen moordenaars en geen boeven zijn. Net wat hier door die voorganger van mij genoemd werd. Ik ga nog verder. In 1850 uh, was dat, geloof ik. Toen gingen de soave van het Nederland, katholieken... die gingen vechten voor de paus in Italië tegen ja. Garibaldi en ja. zo. Ja. Ik... Dit is allemaal van die extreme... Die moet je dus gewoon een keer kunnen voorkomen... door te zeggen, wat hebben wij nou eigenlijk geleerd? Ik denk dat wat u zegt heel veel mensen zullen onderschrijven... maar het is voorlopig wel even de ideale wereld. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ben ik in de uitzending? Ja, zeg maar. Ja, ik spreek met Blitz Rotterdam. Nou, deze spreker die voor mij was, die heeft dan een zeer utopistisch uh, wereldbeeld. Ik denk dat de werkelijkheid helaas uh, wat anders is. Als uh, er wapens geleverd gaan worden, uh, dan ga je dus de partij belonen die weigert uh, om uh, in onderhandeling te gaan met Assad. Die ga je dus daarvoor belonen met wapens. Dat is wel op zich heel erg vreemd dat je dat dan doet. Ten tweede zal het gevolg hebben dat dus die luchtdoelraketten eerder gestuurd zullen worden door Rusland. Dat zal het gevolg hebben dat Assad uh, wapens zal gaan leveren aan. Hezbollah in Libanon. Dat zal tot gevolg hebben dat Hezbollah... raketten zal afschalvuren op Israël... waardoor die proberen Israël bij het conflict te betrekken. Dat zal tot gevolg hebben... dat er dus steeds meer geweld zal... Iran er nog bij? Iran zal ook wapens leren. China zal wapens leren. het hebben bondgenoten van Assad. Dus dit is een heilige je moet absoluut geen wapens leveren en je er helemaal buiten houden. Dat is het allerverstandigste. En dan zal we hopelijk Rusland nog even wachten om die luchtdoorraketten te gaan leveren. Want dat ja. maakt de Isra Israëlische luchtmacht machteloos. Ja, maar in en, elke dag, de en, en, en, en, en intussen gaan er elke dag een paar honderd mensen dood Nou, Dan moeten we de rebellen het opgeven en stoppen met de strijd. Dan vallen er ook geen slachtoffers meer. Ja, ja Stam.nl, goedemiddag. Dag Jürgen. goedemiddag. Met René uit Rosmalen. René. Goedemiddag, Ja, merkwaardig. Ik denk dat ik het eens ben uh, om, om de reden wat de voorgespreker zei, dat de strijd wat uh, gelijkwaardiger wordt. Uh, een, een, een andere toevoeging die ik nog zou willen doen is over, uh, dat Europa uh, toch wel een beetje een praatclubje begint uh, te worden die geen uh, besluiten kan nemen. die ook uh, de griepcrisis, uh, et cetera, et cetera. De VN, uh, ik zie ze nergens te, te helpen om onschuldige mensen, waar jij het over hebt, om die te beschermen. En tegen die mevrouw zou ik willen zeggen, uh, en dit is ook natuurlijk niet iets gans wat ik nu ga zeggen, als al haar dierbaren in de vijverlingen, liggen, en ik ben met 25 man mensen rond die vijver, en ik ben nog ja. aan het vergaderen en aan het kijken, en ik doe niks. Zou ik ook wel een reactie van die mevrouw op, op, op willen hebben, en of dan toch haarzelfde mening heeft, die ze nu heeft. Ja. Ik vind dan... het echt heel cynisch, uh, van de P van de A, dat meen ik oprecht. Dankjewel. Um, Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Ja, ik wilde, ik wilde even zeggen dat uh, als men eerder besloten had wapens te leveren... Sorry, Margarita Walter is de naam. Als men eerder besloten had wapens te leveren... want men weet al heel lang dat Assad bewapend wordt door Rusland, et cetera... dan uh, waren waarschijnlijk minder al qaeda achtige mensen uh, geïnvolveerd geraakt. En verder vind ik uh, de ontdekking van de heer Timmermans... dat uh, de strijd ongelijk is al heel erg laat... Mm. U zegt als het eerder was gebeurd, dan, dan was de strijd veel gelijker geweest. Uh, en, uh, en, nu is, en, en, en nu is het we minder elkaar daar in, inbrengen. Ja, duidelijk. Eh, dank u wel. Stand.nl. Goedemiddag. Hallo? Goedemiddag. Zeg maar. Uh, ja, eerst is met uh, Rasul. Uh, uh, ik kom oorspronkelijk uit Iran en ik ben uh, eens met jullie stellingen. En dan vraag ik uh, me af van die mevrouw. De mevrouw is uh, zelf drie jaar zeg maar, ambassadeur in Syrië geweest. En ze weet het dondergoed over die rol van Iran in, uh, in, in Syrië. Ze weet het heel goed. Iran heeft gisteren 4 miljard dollar vrijgemaakt voor de uh, regering van Assad. We wachten zo lang. Die mensen in Syrië, die eh, kijk, de, de, de, uh, afgelopen vrijdag de minister uh, Kimmerman zegt, per dag gaat 150 Syrië, gaan ze dood. Ja. En die mevrouw zegt zo makkelijk, we wachten tot uh, augustus. Nee mevrouw, komt u rustig slapen eigenlijk. 150, ja, ja, ja. nee, 150 hebben ze familie. Maar u hebt, u en, u maar, hebt, dus, u maar, hebt dus geen vertrouwen, want, want dat is wat mevrouw Bonus nou, zegt eigenlijk. Ik, gewoon... ik, ik ben, ik woon 21 jaar in Nederland en ik ben 18 jaar lid van Partij van Arbeid. Maar ik ben zat van die lakse reactie van de, uh, onze partij uh, eigenlijk. Ja, u hebt geen nee, vertrouwen in zo'n. Nee, maar luister, u hebt geen vertrouwen in zo'n. Want dat is wat mevrouw Bonus zegt. Wacht nou met die wapens en probeer ze aan, aan, de, nou, aan de tafel te krijgen. Ja. Daar ja, wij zijn te laat eigenlijk begonnen met die wapen inleveren. Kijk, Iran is vanaf de eerste dag is begonnen, zeg maar... elke dag meer dan 10 tot 15 vliegtuigen ja. naar richting Syrië in sturen. Door de druk van die Amerikanen, die Irakezen, gaan twee vliegtuigen per man controleren. Die mevrouw weet het helemaal goed. Hmm. Maar dat zegt hij niet. Die, nee. die mevrouw gaat gedeeltelijk van die verhaal vertellen. Ja. Dan de arme Syrië krijgen ze echt moeilijk. Dank u wel uh, voor het bellen. We gaan snel terug naar Desiree Bonus, Tweede Kamerlid voor de PvdA... en Bouverdien... Uh, ambassadeur in Syrië. Wat reageert u eens op, uh, op wat de mensen zeggen? Ja, dank u wel. Uh, ik kan me zo voorstellen, deze laatste meneer, die zelf een vluchteling is uit Iran, die weet dus alles van de dictatuur in Iran, uh, waar hij zelf voor weggevlucht is. Uh, ja, dat regime helpt nu Assad. En dus zegt hij, moeten wij de oppositie helpen. Maar ik denk dat juist de verschillende meningen die we hier de afgelopen tien minuten hebben gehoord, mensen heel veel zeggen, nou, meer wapens leveren, dat helpt absoluut niet. Ze komen in verkeerde handen. Je krijgt escalatie, want al die landen eromheen, die gaan dan ook meedoen. Uh, dat is één groep. En de andere groep zegt... we hebben al veel te lang gewacht en het is oneerlijk. Het is een ongelijkwaardige uh, strijd. En uh, we moeten die oppositie nu uh, vooral gauw gaan helpen. Het feit dat die meningen zo ontzettend uiteenlopen... geeft denk ik heel goed het dilemma aan waar we hiervoor staan. En dat dilemma dat ervaar ik dagelijks. Uh, en mijn partij niet minder. Ik, ik heb steeds mensen aan de lijn die aan de ene kant zeggen... nee, niet doen. Want het lijkt dan wel alsof het soms de beste oplossing is... om om mee te doen. Om, hè, je, je vindt het allemaal verschrikkelijk wat daar gebeurt. Al die slachtoffers die vallen. En dan lijkt het soms het makkelijkst... om gewoon erin te storten, om in te grijpen. Daar krijg je een goed gevoel van. Hè. Maar dan moet je wel weten wat je aan het doen bent... en, en waarom je dat doet en, en wie je dan gaat helpen. En soms moet je dus juist terughoudend zijn. En dat is wat ik bepleit, wat ook gisteren dus in Brussel is gebleken. Dat compromis van de EU is ja. denk ik op dit moment het beste... wat we eruit krijgen. Ja, Want we wisten, twee landen die willen wapens leveren... De rest dat niet en dan is dit, denk ik, het beste wat we nu eruit kunnen krijgen. Wij hebben tot augustus in ieder geval de afspraak in Europa dat er geen wapens geleverd worden en we hopen op die, uh, op die conferentie in, uh, in Genève en we hopen dat de Russen daar ook een belangrijke rol in gaan spelen. Zeker. Dank dat u meedeed. in stand.nl. Deze riep Bonus. We zullen ongetwijfeld nog wel weer over spreken over dit onderwerp uh, de komende tijd: Syrië. Het is Tweede Kamerlid voor de PvdA, vandaag en oud ambassadeur in Syrië. Dus weinig veranderd uh, wat betreft de percentages. Bijna 900 mensen intussen gestemd. 33% eens met de stelling, 67% is het oneens. Het is goed dat het wapen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 En toch dat het niet gekker moet worden. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.